You are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 ...en dus ook Joods godsdienstonderwijs... Um, ...en deze school heeft dus nog... Uh, ja, ...het godsdienstonderwijs uh, behouden... ...het is midden in de stad... ...het is super geseculariseerd... ...maar dat is natuurlijk alleen maar uh, uitdagend... ...en dan met kinderen van... Ja, ...die dan ook eens geboren zijn na 2000... ...dat zijn echt... Uh, ...ja, moderne kinderen zal ik maar zeggen... ...om uh, ook wel... ...gelukkig ook wel een paar uit het... Uh, ...uit Apkoude en uh, kleinere dorpen... ...maar het is Amsterdam-Zuid... Dus het is natuurlijk een beetje een rijke buurt... Uh,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 nou ja, de visie hadden en het lef, dat staat ook in de titel, hè? ondernemers met lef. Lef is natuurlijk een Joodse woord. Dat betekent hart, moed. Maar ze hadden ook hart voor de zaak. Dat dus wil ik er ja. ook eigenlijk mee aangeven. Dat ze dus heel veel geld, menskracht, uh, moeite uh, enzovoort mm. uh, ja, voor Zandvoort over hadden. Omdat ze een geweldige droom hadden. Uh, namelijk gewoon een, een tweede dorp zeg maar, op, het, op het oude vissers- en hoteldorp te bouwen. Mm. Waar gewoon ruimte zou zijn voor het, voor het badwezen. Ja. En het aparte van dat tweede boek is eigenlijk dat het dus doorloopt tot 1951. Want ze hadden in, op, op 31 december 1880, dus op oudjaarsavond zou ik maar zeggen, hadden ze ja. uh, 87 voetbalvelden uh, aan grond gekocht. Een, zee, ja. een zeereep van 2,5 kilometer vanaf ja. de huidige Dirk van den Broek tot het uh, Noorderbad. Ja. Uh, 200 meter breed maar, dat is maar heel uh, smal, maar die hele zeereep.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 Ze mogen niet meer naar dezelfde school. Dus de, de Duitsers hebben natuurlijk. Ja, Loek Dikker onze bekendste Zandvoortse getuige. Die, zegt dat, die zei altijd tegen mij: van Horis. Die, die Duitsers die hebben ons tot Jood gemaakt. Dus wij, want wij speelden met allemaal vriendjes. christelijke vriendjes. Hij het zelf wel vriendjes en zo. En die Duitsers die komen met hun, met hun wetten. en die zeggen van.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 waarmee ik was opgevoed en was op zoek naar een manier van geloven die bij me paste. De antwoorden van mijn ouders hielpen me niet echt. Op het werk raakte ik in gesprek met christelijke collega's. Ik merkte dat zij zoveel voldoening haalden uit hun geloof en het maakte mij nieuwsgierig. Ik vroeg of ik een keer mee mocht naar een kerkdienst. Dat was geen probleem, dus binnen de kortste keren zat ik in de kerk. Tijdens de kerkdienst ervoer ik een diepe vrede. Daarvan was ik zo onder de indruk dat ik vaker wilde komen. Vanaf die tijd ging ik regelmatig eerder weg van mijn werk. Ik kon dan eerst naar de kerk voordat ik naar huis ging. Dat ging goed totdat een familielid mij op een dag de kerk zag binnengaan. Toen ik naar de dienst thuis kwam stonden mijn vader en mijn broers me op te wachten. Ze waren kwaad en vroegen wat ik in die kerk te zoeken had. Toen ik probeerde dat uit te leggen sloegen ze me en ze schopten me.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 Trumpet in Zion, sounding on the mountains, the what trumpet in Zion for the day of the Lord is come, the one trumpet in Zion, sounding on the mountains, the trumpet in Zion, for the day of the Lord is come, the day of the Lord is come. ZANG EN